Dit is Jeroen-Japke met het NOS Journaal. Inwoners van Zwitserland hebben ingestemd met een wet... waarmee het land in 2050 klimaatneutraal zal zijn. In een referendum stemden bijna 60% van de kiezers in... met de Klimaatbeschermingswet. Wetenschappers en klimaatactivisten voerden in een campagne aan... dat Zwitserland zwaar zal worden getroffen door de opwarming van de aarde... en dat het land nu al de effecten van de stijgende temperaturen... op de smeltende gletsjers ziet. De woningbrand in Arnhem is nog niet bedwongen. Het vuur woedt al urenlang in een huizenblok in de wijk Presikhaaf. De brandweer heeft grote moeite met blussen... doordat het hele dak is bedekt met zonnepanelen. Vanwege het warme weer worden brandweerlieden extra afgelost. Er zijn tot nu toe 200 brandweermensen ingezet. In de buurt werden 100 woningen ontruimd. Later kwamen er nog 24 bij, omdat die in de rook kwamen te zitten. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Bij de brand in Arnhem zijn zeker drie mensen gewond geraakt. De grote natuurbrand tussen Ter Apel en de Duitse grens is onder controle, zegt de Gronische brandweer. Blussen in het gebied is lastig. Het is erg ontoegankelijk en er zijn drie brandhaarden. De Nederlandse brandweer krijgt assistentie van de brandweer uit Duitsland. Vrijdag was er in het gebied ook al brand. was in een bosperceel in Musselkanaal. Zanger Burna Boy heeft een nieuw concert aangekondigd. De Nigeriaanse artiest kwam gisteravond niet opdagen bij zijn concert in het Gelre Dom in Arnhem. Op Instagram schrijft hij dat er op 23 juli een nieuwe poging komt om in Nederland op te treden. De 34.000 gedupeerden krijgen deze week een mail met details. Waarom Burna Boy niet kwam opdagen is nog steeds onduidelijk. Volgens verschillende bronnen waren er problemen met zijn privévliegtuig. De concertorganisator spreekt alleen van omstandigheden die wij en Burna Boy niet konden voorzien. Het weer vanavond vanuit het zuiden, kans op een onweersbui. Vannacht is bijna overal een bui mogelijk. Morgen eerst in het noorden nog een bui. Daarna vanuit het zuidwesten weer zon bij 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden qua verkeer te melden en tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zon zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu Peaceful Radio. You for listening to Peaceful Radio. Please visit my website www.jillhaley.com.